Uur. Goedemiddag, ik ben Walgemoed en dit is het nieuws van NWS op 3. Mensen in het onderwijs en de zorg krijgen voorrang bij een coronatest. Het kabinet maakt waarschijnlijk vanavond bekend wie er minder lang hoeft te wachten op een test, zegt premier Rutte. We zijn bezig wel heel precies te definiëren welke groepen dat dan zijn. Die in die zin essentieel zijn dat anders hele schoolklassen bijvoorbeeld thuis moeten blijven. Of verpleegkundigen die direct patiëntencontact hebben. Uh, maar dat heeft zeker niet de breedte uh, waar ook al hier en daar in de samenleving om gevraagd is. Zo geldt de voorrang waarschijnlijk wel voor leraren op basisscholen en middelbare scholen, maar niet voor docenten op het mbo, hbo en de universiteit. Ook kinderopvangmedewerkers krijgen geen voorrang bij een coronatest. In Utrecht is een demonstratie bezig voor de opvang van meer vluchtelingen uit Lesbos. Gisteren maakte het kabinet bekend dat 100 migranten uit kamp Moria naar ons land komen. Maar de demonstranten in Utrecht vinden dat veel te weinig. Op verschillende plekken in Amerika zijn de aanslagen van 19 jaar geleden herdacht. Want het is 9-11... En op 11 september 2001 vlogen twee vliegtuigen in het World Trade Center in New York. één in het Pentagon in Washington. En een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Er vielen alles bij elkaar, zo'n 3000 doden. Voetbalfans hebben er lang op moeten wachten. Maar morgen begint dan eindelijk na een half jaar de Eredivisie weer. De eerste pot is morgen Heerenveen tegen Willem II. Fans in Heerenveen kunnen niet wachten tot het eerste fluitsignaal. Ja, super dat het hier mag plaatsvinden, de eerste Eredivisiewedstrijd. Ik ga samen met mijn uh, oudste zoon. Uh, nou, die werd vanochtend wakker en gaat al uh, zijn Herenveen nu en zijn uh, trainingspak aan. Dus die is er ook al helemaal mee bezig. En uh, nou, ik ben Herenveen supporter natuurlijk en ballenmeisje bij Herenveen. Uh, ik zit altijd in uh, vak 20 en ik mag aankomende wedstrijd uh, naar het stadion. Ja, dat is geweldig. Ja, Het wordt wel anders dan normaal. Zo zijn spreekkoren verboden en mogen er minder fans in het stadion. Het weer nog, nu zonnig, 20 tot 24 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan wat mist ontstaan. Het komt dan af tot een graad of 9. In het weekend wat vaker grijs en ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat 30 kilometer file in totaal. En de meeste files veroorzaken maar een paar minuten vertraging. Een uitschieter, dat is de A10 bij Amsterdam. Daar is het druk, voornamelijk op de A10 Noord richting Den Haag, want er staat een pechgeval. Vanaf afrit Volendam heb je daardoor 20 minuten vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Deze zomer Nederland ontdekken? Tips voor de leukste uitjes en vakanties in eigen land? Vind je op anwb.nl vakantievraag.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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Ja, van Miosk kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Zandvoort. Vrijdag 11 september. Mijn naam is Bart Sands en dit is Welkom in Zandvoort. We zijn er nog tot 7 uur met heel veel leuke items en veel muziek. Tot zo. Hier bij ZFM. Buiten is het 22 graden, strak blauwe de zon schijnt. En we gaan een geweldig zomerweekend tegemoet. Ja, komt er allemaal aan. En vanavond een leuk programma. We hebben een, een heel leuk item over een, een visser bij de Eipond. Echt het leukste item wat ik in tijden gehoord heb. Daarna om half zes natuurlijk het gesprek met Christophe van Liefde Zandvoort. We gaan het ook nog hebben over een kruidentuin in Bentveld. Straks in twee uur komt het museum langs met een nieuwe expositie... En een gesprek met Noah Lurin, wat, wat Jaap gedaan heeft. En, en tussendoor ook nog even Jan Pelleboer. Dus uh, vol programma vandaag. En probeer het allemaal voor 7 uur voor je op de eten te krijgen. Gaan we door met muziek? Dit is Malokko. Nu hier meteen, Jan Pelleboer. I am empty. So tell me you care for me. You're the first thing and the last thing.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 De Time Bandits, Live it up. Ja, en uh, mocht je eerder ingeschakeld hebben, 10 minuten voor 5 uh, heb ik een, uh, een hele lange mix gedraaid van Cool The Gang. Een uh, zogenaamde megamix op 12 inch. En uh, ja, dat is natuurlijk omdat Ronald Bell, de oprichter van Cool The Gang, uh, gisteren overleden is. En daarom even voor vijven, 10 minuten lang die megamix van Cool The Gang. Goed, ja, dan neem ik je even mee naar NH Media. Want hoe gaat dat dan? Dan zitten ze natuurlijk bij elkaar op de redactie... en dan zeggen ze, ja, we moeten weer een item maken. Item maken, weet jij iets, weet ik iets. Ja, zegt er dan iemand, die, die Jules Stijn... die heeft een, een boek gemaakt over denken als een vis... en die staat altijd te vissen bij de pont... achter de Centraal Station in Amsterdam. Ga daar eens heen. Nou, het verslaggever wordt erheen gestuurd... en dan krijg je een item. Echt geweldig. Ik zal het even laten horen. Waar ga je nou op vissen? Snoekbaars.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 Hij is blij, ik ben blij, mooi hè.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 Say it is. zomer. En kijk naar buiten, het is gewoon echt het weer om hem nog te draaien. En wat wordt het een heerlijk weekend, los van het mooie weer. Formule 1, natuurlijk, Italië. Derde tijd vandaag voor, voor Max in de tweede training. Toen de Frans. Martinez heeft vandaag gewonnen, heeft er vijf uur over gedaan. Moet je nagaan, vijf uur op de goed. En de eredivisie begint weer. Ja, en daar hoort natuurlijk maar één plaat bij. Dat is deze. En dan zometeen... Risto, met liefde stand voort. Oh. Bob Marley, daar is die don't worry about a thing. Ja, en dan is het uh, nou twee minuten naar half zes. We zijn iets eerder, maar Christel is er gewoon, hè? Hallo, Christel. Ja hoor, ik ben er klaar voor. Christel van liefst uit Zandvoort, welkom terug. Niet in de studio dit keer, maar gewoon nee. aan de telefoon. Inderdaad, kan ook. Zou ik ook doen met dit werkt mooie ook. weer, ja? uh, Christel. Ja, het werkt wel goed. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, zit je lekker in het zonnetje. Ja, ik zit nu even binnen, maar ik heb wel. Ik ben vandaag wel ook lekker naar het strand geweest. En ja. nu lekker in de tuin net, inderdaad. Ja, ik ben vanochtend ja. ook naar het strand geweest. Heerlijk. Ja, en het fijn wordt... dat die uh, mooie dagen eraan komen. Ja, en helemaal fijn voor jou, want uh, je hebt de wikker al gezet. Ik zag dat je morgen om half acht het ijsbad neemt. <lacht> inderdaad, ja. Je gaat het doen? <lacht> nou, uh, ik denk ook even wat foto's gaan maken. <lacht> Heel goed, dat zeg ik ook altijd. Ja, die is ook dat doe ik ook zelf, hè. Maar, ja. ik, doe, ik vind het wel heel interessant, want het is wel heel erg goed voor je. Maar ik heb het zelf eigenlijk ook nog nooit geprobeerd. Nee. Maar misschien moet ik het gewoon uh, ook gaan doen ja, Ik, inderdaad. ik dus zag dat ik je het aangekondigd had op Facebook. En ik zag inderdaad allemaal mensen die zeggen... Christel, kom op, doe het ook. Ja, ja, ja. inderdaad. Nee. Goed, Christel, wat is er nog meer allemaal te doen de komende week? Want het wordt natuurlijk prachtig weer, weer. Ja, ik denk dat iedereen wel denkt van: Goh, ik neem even een dagje vrij. Of, uh, nou ja, ik ga in ieder geval even lekker naar het strand. Ja. Um, dus ja, ik had zelf zoiets van: Wat wil ik nou nog echt even doen deze, nou ja, zomer? Het is niet meer echt zomer, maar ja, toch van uh, die, die mooie zomerse dagen. Ja, precies. Uh, wel, wat heb je nou nog niet uh, gedaan? Heb jij nog iets op je lijstje staan dat je denkt: Hé, hey, die uh, strand heb ik nog niet geweest of zo? Of, uh, ja, ja, ja, ja. Weet je, ik, ik, ik loop gewoon vooral veel. Zoals vanochtend ook, dan ga ik gewoon lopen en dan, dan zie ik wel waar ik uitkom. En dan ben ik inderdaad gewoon weer te ver gelopen en dan moet je dat hele stuk weer terug. Maar het was ook ja. zo lekker buiten. Het was echt, uh, ja. Ja, het is heerlijk om buiten te zijn inderdaad. Ja. Ja, ik had zelf nog wel iets van, uh, uh, nou ja, natuurlijk hele leuke strandtenten. Maar ik, ik dacht, ik ben bijvoorbeeld nog nooit, uh, of deze zomer in ieder geval nog niet een avond uh, bij Fosfor geweest. om nee. gaan eten. Ja. Nou, daar heb ik nog wel zin in de komende week. Of, uh, ik had ook gehoord dat de bijtjes bij Noosa heel lekker zijn. Dus, ja. nou, ga ik dat nog een keertje uitproberen. Ja. En, uh, nee, nou, dus natuurlijk volgende week ook weer gewoon zo'n filmavond, body beach en ja. uh, yoga op het strand. En, ja, ik denk wel, kijk, die dingen op het strand blijft natuurlijk wel uh, wat langer open, tot uh, vaak tot eind oktober, maar sommigen gaan toch ook al wel begin oktober. Al een beetje afbouwen en uh, ja. ja, stopt het eigenlijk toch? Wel, je merkt toch dat het wel een beetje het einde seizoen is. Dus ja, ik heb wel zoiets. Nou, dit zijn allemaal een soort laatste kans uh, dingetjes. Een ik beetje. denk dat heel veel mensen dat denken inderdaad. Want ja. Toch, ja, en ook, ook het feit dat de Haltestraat nog steeds dicht is. Tenminste, ja, ze hebben de tijden iets veranderd, maar je kunt nog steeds uh, rond deze tijd naar de Haltestraat uh, af, die is nog steeds afgesloten. Ja. Dus uh, ja ja, dat is natuurlijk ook uh, hartstikke leuk. Dus kijk, de surfscholen gaan ook allemaal begin uh, oktober uh, uh, dicht, Dat mm -hmm. wel? Dus uh, ja, en, uh, nou ja, het is gewoon leuk om even te kijken van wat, uh, wat, uh, ja, wat wil jij nog doen um, voordat voordat het allemaal gaat sluiten. Ja. En dat vind ik op zichzelf ook wel wel leuk, van Zandvoort. dat je weet van, nou, het is even een tijdje wat rustiger en straks begint het natuurlijk allemaal wel weer in het voorjaar. Maar nu heb je, er zit dan net even een beetje zo'n ja, zo'n soort deadline. Dat je denkt, oké, okay, als ik nog even wat dingen wil doen, dan, dan moet het nu bijvoorbeeld ja, ja. yoga op het strand. Dat is het hm. ook maar tot eind september. Dus dan ja, dan, ja. Uh, nou, dan moet je het, als je het nog wil doen, nog even. Wat moet duurt. je het nu doen. Ja, en, um, en Zandvoort Koos wel komt er natuurlijk aan met allerlei activiteiten en, en leuke wandelingen ja, dat en, en dat, dat soort oktober, dingen. In oktober inderdaad. Dus in oktober is echt wel heel veel te doen in Zandvoort. Dat, mm -hmm. we, dat we ons van alles te kunnen beleven. Uh, maar in september, ook en in, in dit weekend um, zijn er sowieso ook al, uh, je noemde al het ijsbad aan zee. Ja. Maar uh, nee, er is ook nog een uh, superfoodswandeling. Uh, uh, je kunt het gaan vogelen. En wat ik ook leuk vond uh, op 18 september, dat is nog het volgende weekend... ...maar een uh, workshop vossenfotografie in de okay. Amsterdamse waterleidingduimel. Ja. Ja. <laughs> daar kun je met een, een uh, zo'n wildlife uh, fotograaf kun je mee. en um, ja. Ja, Die vertelt je allerlei tips en tricks. Ja, maar dus toch. Uh, ik heb één keer een zwemmende vos daar gezien. En juist dan heb je je camera niet bij je. Weet je, dat ja. gebeurt dan altijd. Je moet, ja. Ja. Dat is natuurlijk jammer, hè? Ja. <laughs> goed. Dat kan wel, uh, ja, <laughs> nee, dat klopt. Ja. Nou ja, goed. Dus um, ja, ik denk op zich... Uh, nu in september is er ook nog genoeg... Uh, te doen in ja, Wat ik ook leuk vond trouwens is dat... Juma uh, nog wat uh, Amazing Mondays gaat organiseren. Oké. Okay. Um, dus de, de normaal doen ze dat in het voorjaar... en het najaar. En nou, in het voorjaar is dat allemaal niet doorgegaan. Maar uh, nu voor het najaar... komt dat er... Uh, toch ook weer aan op een paar maandagen dat ze met een aantal chef uh, van bekende restaurants in de regio die komen dan naar uh, Ayuma en die gaan daar okay. uh, dan lekker koken. Voor. Dus dat is wel heel erg leuk. Er natuurlijk wel iets minder mensen die er aanwezig kunnen zijn en niet, niet al te grote groepen. Ja. Maar uh, het gaat, dat gaat gewoon toch weer uh, door. Dus dat, ik vind dat wel leuk ja. Ja, om te zien dat er uh, dat soort initiatieven toch uh, een beetje plaatsvinden. Ja. Dat is toch wel weer fijn. ja, echt heel erg leuk. Ja, ik, ik, ik heb een geheim tip voor je. Oh. Want uh, 5 september uh, is de uh, tentoonstelling De Groene Eeuw Ooit is Nu begonnen in, uh, in de Galerie Bloemendaal. En dat is die tentoonstelling waar al die kunstenaars met uh, afval en uh, dingen allemaal, hele mooie dingen, installaties gemaakt hebben. En dat gaat dus inderdaad over duurzaamheid, vervuiling en van afval naar kunst. En ik ga er waarschijnlijk uh, morgen heen, maar het moet een hele bijzondere tentoonstelling zijn, of expositie. Oh leuk, ja. En dat is dus in Bloemendaal in het uh, voormalige blokker, uh, pand. Ja. Oh ja, ja. Oh, leuk. Ja. Nou, dat is heel leuk om een keer... Ook maar ja, ja dat is, maar het is natuurlijk weer veel te mooi weer daarvoor. Ja. Dat is waar. Maar, maar hij is, is nog tot 27 september. Ja, daarom. daarom. Nou ja, en natuurlijk, dat krijgen we straks nog. Het, het museum Zandvoort heeft natuurlijk ook een, een nieuwe expositie. Ja. En die foto's die hangen al op het uh, Badhuisplein. En de exposities worden vanavond geopend. Als het goed is, uh, horen we er straks ook nog meer over. Oké, okay. ja. Hartstikke leuk. En er is een kruidentuin in Bentveld. Weet je dat al? Ja, dat had ik ook gelezen Inderdaad. de ja. Superleuk, hè? Ja, Jaap die heeft uh, met die uh, oprichter daarvan uh, gesproken. Dat interview zet ik zo meteen uit. Maar wat ik al gehoord heb, is dat ook echt een heel leuk initiatief... waar dus inderdaad de hele buurt bij elkaar aan die tuin aan het werken is... en uh, gewoon samen ja, elkaar tips geeft. Welke kruiden en welke gerecht en dat soort dingen. Echt heel erg leuk. Ja, heel leuk. Ik zag het inderdaad. Het is echt een burgerinitiatief. En, uh, en inderdaad, het is leuk als je daar met je buurt mee bezig kan zijn. En, ja. en sowieso als het natuurlijk gewoon hier groeit... Dus uh, nou, heel leuk. Ja. Ik uh, hoop dat we dat in Zandvoort bent. Dat is natuurlijk ook een soort van Zandvoort, maar toch uh, een beetje anders. Of tenminste andere. Dat nou is... ja, het ligt wat verder weg. <laughs> dus ik hoop dat we het ook, uh, ligt er aan je van en nog verder. Ja, dat kan. <laughs> ik hoop dat we dat in Zandvoort... Dus, daar ook wel in een paar buurten kunnen hebben. Ja. Dus dat, uh, ja. Er stond inderdaad bij van, het uh, is voor de mensen uit de buurt. Dus ik, ja. ik weet niet of je dan, of wij dan vanuit Zandvoort ook daar naartoe mogen. Nee, dan, dan zeggen ze maak maar je eigen tuintje. En dat is natuurlijk dan het precies de, de bedoeling. bedoeling. Ja, dus ja. Dan denk ik denk dat we dat nou moeten gaan doen dan, uh, ja. bij ons in de buurt. Heel goed, lijkt me een goed idee. Gaan we doen. Oké. Okay. Christel, hey. dankjewel voor, uh, voor dit keer. Volgende week ben je er weer met weer allemaal nieuwe ja. tips. Is goed. Oké, okay. dankjewel hè. Hey. Doeg. Christel van .com met alle tips voor het komende weekend. En ja, heel benieuwd naar haar ijsbad morgenochtend. Dat zullen we volgende week wel horen hoe het afgelopen is. Goed, we gaan meteen door naar, naar, inderdaad naar Bentveld, naar, naar Diewertje Almeida. Jaap Koper die, die sprak afgelopen woensdag met haar. En dan gaat dat dus inderdaad over dat kruidenveldje. En ik stel het in twee keer uit. Dus even een item, vier minuten en dan een plaatje. En dan nog een keer. Hier is Jaap Koper met Diewertje Almeida. Ik kom regelmatig in Bentveld. Ik geloof het drie keer in de week zeker wel. En toen zag ik al een van de buurtbewoners al driftig zitten flyeren. of met, met brieven uit te de delen. Toen zag ik ergens, trok dat ergens uit. zo'n zo bak, zo'n groene bak. Ik denk, wat zijn ze nou van plan? Een beetje kijken. En, en toen was dat het verhaal over het kruidenveld. Ja, dat klopt. We zijn, we zijn met een aantal uh, uh, uh, vrouwen uit de buurt. we zijn uh -huh. met z'n vijven uh -huh. bij elkaar gekomen. omdat we.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 En, uh, en dat is ook een goede vorm van contact. Ja, dat, dat, het initiatief is door uh, vijf dames uh, genomen om dit, uh, dit te gaan doen. Ja. Um, wat wat uh, willen jullie met de kruiden die jullie daar uh, gaan uh, ja, ja, neerzetten? Ja. Dat vind ik zo plastisch, maar, uh, wat, wat, uh, want jullie willen ze zaaien, die kruiden, toch? ja, nou, Een aantal kruiden kun je het beste zaaien, peters, edie mm. en koriander. Andere die kun je het beste als klein plantje kopen en, en, en opkweken, zoals rozemarijn of tijm. Mm. En uh, wat we ermee willen doen, is ook vooral ervan proeven.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 En gaan we het organo halen in ons kruidenveldje? Ja, ja. Dat, dat is voor kinderen ook heel gezellig, dat ze dat mogen en dat ze dan uh, al spelende wijs daarmee leren omgaan. Moi je joue, moi je joue je joue contre vous. je veux jouer je joue contre vous, mais vous voulez-vous voulez de tout coeur?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 Hoe heeft de gemeente daarop gereageerd? Ik heb wel gezien dat de wethouder Ellen Verheij erbij was eh, om, het, ja, ja. om het eigenlijk in gebruik te laten te, te nemen. Hoe is dat verlopen? Nou, het leuke is dat de gemeente eigenlijk heel enthousiast is over initiatieven van vrijwilligers, waarbij je als buurt wat meer bij elkaar komt hmm. en ook waarbij je als buurt iets groens doet. Hmm. Want dit is het eigenlijk allebei. En, en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 Nou, dat zou ik heel leuk vinden. Dankjewel, ja. Save us now. Well, this I'm mm -hmm.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 decide Ja, ik heb hem gisteren ook al gedraaid en ik draai hem vandaag weer. Soms heb je van die dagen en dan draai je gewoon vaker Dolly Parton. Ja, waarom weet ik eigenlijk helemaal niet. Misschien omdat het leuk is. Goed, dan zit ik hier in de studio en ik kwam vandaag binnen. Compleet nieuw systeem in beeld. En het ziet er echt heel mooi uit. Die jongens van de technische dienst hebben helemaal een aarde volgens mij bewogen. Want er was een storing en ze hebben nu tijdelijk al het systeem erop gezet. Wat we eigenlijk pas in het najaar krijgen. Maar ja, ik, ik zie het nu voor me en ik zie dat ik precies nog 1 minuut 15 heb. Het ziet er zo mooi uit. Goed, dat is. Dat dus, ja, nou ja daar worden wij hier intern heel blij van. Zometeen nog een uurtje, nog één minuut vijf. Hij telt zo mooi af. En uh, dan ben ik weer terug en in de tweede uur uh, nog even iets over de expositie in het museum. En dan komt weer Jaap langs. Maar ja, het wordt een beetje de best-of uh, dit programma. Want uh, hij heeft gisteravond een uh, leuk interview gedaan met Laura Loren. En die heeft een nieuwe plaat uit. En uh, ja, dat is echt wel een Coming Star. Dus. Uh, Erg leuk om, die, om dat weer uit te zenden. En dus ook een leuk interview. Dat zometeen meteen allemaal uh, na de klok van zessen. En uh, ja, Jaap, ik begin dan ook weer met een uh, oude dance classic. Maar dat hoor je zo wel. Oké, okay, tot straks.